Vijf uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Een touringcar met Duitse vakantiegangers is verongelukt. De bus botste op de snelweg A6 in Fleurville in het oosten van Frankrijk op een vrachtwagen. Twee passagiers kwamen om het leven, de buschauffeur en een begeleider. Vier anderen raakten zwaar gewond. De bus met vooral jonge vakantiegangers was onderweg van Spanje naar Keulen. Zo'n 280 passagiers van de veerboot die gisteren zonk bij de Filipijnen worden nog vermist. De boot kwam niet ver uit de kust in botsing met een vrachtschip. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 24. De kustwacht vermoedt dat een groot aantal vermisten nog in de boot zit... en dat ze het dus niet hebben overleefd. Officieel waren er 700 mensen aan boord... maar die officiële cijfers zeggen vaak niet veel in de Filipijnen... waar veerboten vaak overvol zitten.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 De maatregel volgt op het aangeschermde reisadvies voor Egypte van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het advies worden niet-essentiële reizen naar resorts aan de Rode Zee in de Golf van Akaba ontraden. Daarom vliegen de komende dagen lege toestellen naar Egypte om Nederlandse toeristen op te halen wiens vakantie erop zit. Zwaar overbelaste 112-meldkamers in Noord-Holland toen honderden mensen verschillende branden melden.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 het wordt 23 graden. Dit was het NOS journaal. Radio 1. VPRO. Wordt met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij het vervolg van ons reis door het radioarchief van de VPRO en andere omroepverenigingen. We zijn er nog tot zeven uur, dus we hebben nog twee onderwerpen... waarmee we u hopelijk een plezier zullen doen. Tussen zes en zeven een uitzending vanuit de Museum Gevangenpoort in Den Haag. Het Museum De Gevangenpoort, zo moet ik dat zeggen, in Den Haag. Het was de poort aan het Buitenhof en in 1428 werd deze voorpoort ook een gevangenis. Daarin zat onder meer één van de gebroeders De Wit, Cornelis in dit geval. Het tweetal werd op 20 augustus 1672 vermoord. Daarover tussen zes en zeven meer. In dit uur aandacht voor een uh, prominente Nederlander van de recente tijden... Hans van Mierlo. Hij was de grote kracht achter de oprichting van D66... de partij waarvan hij jarenlang het gezicht was. Op 18 augustus 1931 zag Hans van Mierlo het levenslicht. Dat was in Breda. Hij groeide op in het zuiden van het land in een katholiek gezin... De journalist en politicus was zoals gezegd vooral bekend als belangrijkste initiatiefnemer van D66. De markante van Mierlo legde in 1997 zijn lijsttrekkerschap neer. Hij werd in 1998 benoemd tot minister van staat. Hij ontving diverse onderscheidingen en bekleedde tal van bestuurlijke functies. Hij was getrouwd met de schrijfster Connie Palme. Hij overleed in 2010 op 78-jarige leeftijd. In het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... is een serie van acht afleveringen te vinden van elk ongeveer een klein half uurtje. Getiteld Tony van Verre Ontmoet. Het zijn afleveringen uit 1987 van De Vara... Ik heb deel 1 en deel 2 achter elkaar gezet. En de overige delen gaan we voor u in de nabije toekomst online zetten. Ik zal volgende week even mededelen waar u ze dan kunt gaan beluisteren. Vannacht in ieder geval de eerste twee delen. Tony van Verre ontmoet Hans van Mierlo. Ook wel eens geprezen om zijnzelfde retorische gaven als Winston Churchill. En met die legendarische figuur begint Van Mierlo dan ook. Ik weet niet of Churchill zelf maar zo'n vreselijke democrat in hart en nieren was. Zijn hele uh, mentale op instelling was. was uh, toch vooral iemand die zei, ik deel de lakens uit. En, uh, maar ik weet wel in wat voor omstandigheden ik dat mag doen en moet doen. En dat is dus die democratie. Ja, Democratie kan betekenen dat besluiten bijvoorbeeld uh, veel minder uh, snel gebeuren. En... Uh, vertragingsprocessen uh, kunnen ondergaan. Nou, dat voor degene die het besluit moet nemen, is dat, kan dat verwillend zijn. Er staat tegenover dat, dat een vertraagd besluit vaak een, uh, een sterkere uh, worteling heeft. Uh, een sterker draagvlak, bijvoorbeeld door de discussies die dat uh, besluit vertraagd hebben. Ik denk dat uh, Churchill er misschien heel veel mee bedoeld heeft... met zijn opvatting dat de democratie in ieder geval... dan nog de minst slechte van alle systemen is. Zoveel systemen kennen we trouwens niet. Uh, het was uh, de absolute macht in één persoon of uh, de oligarchie. en uh, Een kleine groep van regenten die samen... Ik ben net in Venetië geweest, daar is 1100 jaar, heeft de republiek bestaan... Aanvankelijk met een doge die uh, uh, alle macht had. En daar kwamen dan mensen om hem heen. En dan zie je na 200 jaar al uh, dat die mensen om hem heen uh, eigenlijk tezamen de, de, de macht zijn dat het de doge niet veel meer mag doen dan uh, het symbool daarvan zijn. En toen kwam er dus een doge en die net als Napoleon die zei: ik wil het erfelijk maken. En die hebben ze uh, opgehangen. Alleen <lacht> al vanwege we dat idee. 1100 jaar heeft die republiek bestaan. Ongelooflijk. Vanaf uh, in het, uh, uh, het eind van het eerste duizendtal. Dus uh, ik geloof 897 uh, of zoiets. Daar zijn ze begonnen. En dat, heeft, dat systeem dat heeft uh, 1100 jaar lang stand gehouden. Zeer indrukwekkend vond ik het wel, hè? dat was in de tijd dat Europa lag in de zwarte nacht in de middeleeuwen en daar was mij op een paar plaatsen was het licht aan. democratie wel eens beseffen, dat is dat die, de vorm waarin wij het beleven in West-Europa, is daar, die, die, die gedachte dat de macht van onderop komt, of dat de macht van, door het volk gecontroleerd wordt, dat we bij meerderheid beslissen, dat soort elementen uit de democratie, die, eh, dat systeem is ontstaan in een tijd dat eh, de mensen die daar het meest van profiteren, toch de mensen al waren die aan de goede kant zaten. En ik denk dat men absoluut niet voorzien heeft... dat er twee uh, verschijnselen zich zouden voordoen... die veel belangrijker nog waren... en die veel meer nu de situatie bepalen dan uh, de formele democratie. En dat is de ontwikkeling van de, uh, de elite-informatie... naar de massa-informatie... en de ontwikkeling van de elite-consumptie naar de massa-consumptie. En uh, zeg maar in de tijd dat, dat onze democratie ontstond, was van deze twee processen nog geen sprake. En ik denk dat de, het, de combinatie van uh, onze formele democratie... Uh, plus die twee verschijnselen daarin... die eigenlijk het, het stempel drukken op ons maatschappelijk leven van nu... die drie elementen... die uh, brengen ons voor een situatie van politieke verlegenheid. We weten eigenlijk... Niet goed meer uh, hoe we met deze gegevens uh, onze gemeenschap moeten besturen. Dat is het, en er zit echt een heel groot probleem. Ik ben ervan uh, overtuigd, ik heb dat een paar jaar geleden toen we weer opnieuw begonnen, heb ik dat naar voren gebracht. Dat het niet alleen verkeren wij in een crisis in onze Um, democratie hier in Nederland. Ik, mijn stelling is eigenlijk... dat alle democratische systemen... na 200 jaar in West-Europa... min of meer... aan het eind van hun Latijn zijn gekomen. In die zin dat het een ruimte is... die helemaal opgevuld is geworden... met... Uh, met gedragingen van... van uh, mensen die in die ruimte van de macht... een positie hebben verworven. En... Uh, die ruimte is volgelopen. Uh, daar zitten, je hebt regering, je hebt parlement, je hebt vakbonden, je hebt werkgevers... je hebt uh, omroepen, zuilen. Uh, alles heeft op een gegeven moment een plaatsje gekregen in die ruimte van de macht. En wat men doet, voornamelijk waar men dagelijks mee bezig is... is met de strijdvraag... kan ik mijn positie behouden in die ruimte... Ten, uh, of kan ik hem iets groter maken ten koste van de anderen? En alle energie gaat in die interactie zitten. Terwijl de bedoeling van die ruimte is... dat die ten goede komt aan de mensen die bestuurd moeten worden... of de maatschappij. Want nu, uh, die ruimte is, is een gebeurtenis in zichzelf aan het worden. Het politieke spel is een gebeurtenis in, het zelf, uh, in zichzelf aan het worden. Eigenlijk al die processen. Het is hoe verdedig ik mijn stukje grond. Mijn partij, mijn beweging, mijn uh, alles... En uh, de energie komt niet meer ten goede aan waar die voor is. Dan krijg je dat idee dat... En dat vind ik, dat neemt hand over hand toe. Uh, ja, dat is daar. die mensen zitten daar in die ruimte en dat, is, uh, dat vervult zichzelf. Dat is een circuit dat zichzelf vervult. Daar kun je, uh, als een toto kun je daaraan deelnemen, dat is verkiezen. Verkiezingen houden, zeggen van ik wet op die... En uh, ik vind dat die wel eens uh, een kans moet hebben, of zo dat. Maar uh, het idee dat de overheid... en dan bedoel ik eventjes de overheid in de meest ruime zin... alle, alle bewoners van die koepel, van die ruimte... dat die de dienares is van het volk... dat is uh, verdwenen. Dat is ook voor het gevoel van de mensen... Overheid is iets aan ziek. Iets op zichzelf. Het is een werkgelegenheidscircuit. Ook. Is, uh, ja, daar kun je ingaan, je kunt kiezen voor dat vak zoals je... Nou, dat is een beetje uh, een, een van de grote problemen waar we op dit moment voor staan. Ik vind het zeer zorgwekkend... de, de, de loskoppeling. De loskoppeling, ook in het gevoel van de mensen. Het zou, uh... het zou alvast een heel groot begin zijn als we begonnen met ontzettend eerlijk onze onmacht toe te geven over een aantal uh, zaken. En dat doe je natuurlijk door te laten zien hoe weinig grip je hebt op de cijfers, op de gegevens. Die, uh... Maar zelfs als je die grip wel zou hebben, dan blijkt dat het zo ontzettend moeilijk is om de processen, de maatschappelijke processen, om die überhaupt in de hand te houden. En ja, uh, het is niet leuk als je dagelijkse opdracht is om uh, de zaken te regelen... en je voortdurend als het ware uh, je onmacht zou moeten etaleren. Het is uh, heel eerlijk, maar het is op den duur, denk ik, uh, het is heel frustrerend werken. Bovendien zal je het, de politieke cultuur die wij nu op het ogenblik kennen... Onmiddellijk bij ieder teken van zwakte zul je een lel krijgen van de, van de tegenpartij of van de oppositie. En zeggen. je, zegt zelf, ik, ik, ik, ik weet het ook niet. Of ik, ik uh, moet vaststellen dat ik het niet weet. Maar heb je dat is dus een. En de ander doet altijd net alsof hij het wel weet. Dan. Um, dat is. Op zichzelf denk ik dat het een verschijnsel is... dat uh, in alle andere landen ook zichtbaar is. Er is in Nederland wat dat betreft, uh, als je wilt, niks echt bijzonders aan de hand. Um, essentieel is dat wij processen... of je nu een regering van rechts hebt of een regering van links... Um, de, processen, de processen die beslissen over hoe het gaat met de maatschappij ontsnappen in grote mate aan de uh, bestuursinvloed uh, op dit moment. En uh, ik denk dat dat, dat, een, dat is een probleem waar iedereen mee zit. Je, het vervelende is dat de politiek zich kennelijk niet kan permitteren... Om dat probleem als zodanig op tafel te leggen, zichtbaar voor iedereen. En zeggen, hoe gaan we daar in godsnaam met al onze politieke trucs en onze politieke cultuur, hoe gaan we uh, wegen vinden om onszelf beter in de hand te houden. Kijk, uh, Lubbers heeft een, een, uh, op zichzelf heel veel dienstelijke poging gedaan om eens te praten over de overbelaste democratie. En daar viel veel op te zeggen, want. Uh, uh, maar goed, dat, daar gaat het nog even niet om. Uh, ik, ik, ik kwam terug van vakantie en zag het beeld van... van... Uh, uh, Nederland, zoals dat in die maand dat ik weg geweest was, wat daar gebeurd was. Wat was nu het hoofdbeeld, behalve dan de situatie in de golf? In de golf, was het die... Uh, Maxwell, Kluwer... Uh, uh, Elsevier. En... Ja, we zijn er langzamerhand al aan gewend geraakt. Wat, een totale, met een, wat voor een totale windhandel we bezig zijn. Die, een windhandel die uiterst beslissend is over uh, onze economische processen. Dat gaat dan over miljarden uh, aandelen die alsmaar uh, overbiedingen laten zien. Waarom? Omdat men de macht wil hebben. Men wil de controle. Ik wil dat gebied van de media controleren. En uh, mannetjesputters erbij, Pierre Vinken. Ik zag een, uh, een pagina in het, uh, het handelsblad vorige week. Uh, Eén was Maxwell, de man die, uh, de, die er altijd keihard tegenaan ging. Een grote foto, en dan zag je een vastberaden, vriendelijke kop. <lacht> en de andere was Pierre Vinken. En daar stond als kop boven. De man die altijd moet winnen en als onderkop de man zonder wortels. En ik dat beeld zag ik, ja, nou, daar gaat het dus nu over. En dat is een miljardenslag, omdat, omdat een paar mensen het, uh, dingen willen controleren. En wat heeft dat nou in hemelsnaam nog te maken... met het feit dat wij af en toe graag eens een boek lezen... of een tijdschrift of een uh, informatie willen hebben? Wat heeft dat in godsnaam daarmee te maken? Als je kijkt naar de New Yorkse beurs die alsmaar hoger klimt. En waarvan de deskundigen, van ze zijn dan verdeeld. De ene zegt, nee, maar dat, dat, dat blijft wel goed gaan. En de anderen zeggen in toenemende mate, dat kan niet goed gaan. Dat is een papieren werkelijkheid die in geen verhouding meer staat... tot de waarde van, die ze in feite vertegenwoordigen. En dan zie je dat de economische macht, de economische processen... die zijn in handen van mensen die... Zolang als ze zich maar aan die afspraken uh, dat ze allemaal evenveel majoreren. Uh, dan is, is er niks aan de hand en wordt er fortuinen worden verdiend door uh, een aantal mensen. Maar dat blijft natuurlijk niet zo. En op een gegeven moment dondert die hele boel in elkaar. En dan, uh, is, er, dan is het niet zo dat het dan zonde is voor die mensen die aandelen hebben. Nee, dan is er leed voor uh, miljarden mensen dat is, en dan denk ik, verrek maar uh, dit zijn die processen, daar heeft niemand meer over. Hoe krijgen we dat onder controle? Hoe houden we de, hè, want ik bedoel, natuurlijk, aandelen zullen altijd wel, het is altijd handelend zijn, weet ik wel. Maar dat het zich zo ver verwijdert van, een, uh, van de, de waarde van een goed. En dat we dat toestaan, en uh, ja, daar praten we helemaal niet over, dat is de overbelaste economie, zou je kunnen zeggen. En dat, dat, dat zijn processen die we rustig in gang nemen. Daar vinden we niks meer op. Althans, daar praten we niet over. Niet meer. Uh, er was een, een, een jongen die... Een, een vriend van mijn dochter die had... Die had uh, een beetje stagewerk gedaan voor een heel groot en een heel goed... Uh, uh, publicitybureau, marketing en, en, en zo, reclame. En die had een, een logo voor een ziekenhuis. Uh, moest gemaakt worden. En er was iemand tien minuten mee bezig en toen nog een ding. En dat kostte 35.000 groen. En uh, zeiden ja, en dat is normaal in die wereld. En dat is het. het schrikwekkende is niet dat zoiets gebeurt. Het, het schrikwekkende is dat wij dit soort dingen normaal vinden. Begrijp je, dat, dat, dat, die, dat, dat bedrag staat niet meer in verhouding tot de, de, de, de werkelijke waarde. Het gaat over een, een, een vignetje, over iets wat ook nog voor een, voor een bedrijf... dat niet erop uit is om winst te maken, dus dat is een onkosten. Dan denk ik, ja, dat is, is een idioot. MUZIEK De mens is een ramp voor de wereld. Dat is de, de, de omkering van, van dat waar we mee opgevoed zijn. Tenminste, ik nog. Namelijk, de, de mens is de, de, de kroon van Gods schepping. En eh, stond aan het topje. En had eigenlijk namens God alle macht over het, de rest van het bestaande onder zich. Ook moreel. Ook de mensen zijn de enigen die in de hemel komen, volgens die leer. En de mens mocht, dat had verder de opdracht om de andere gegevens euh, ja, te gebruiken voor zijn welbevinden. En die opvatting dat je, dat is, dat is dat je hierarchisch boven de anderen staat. En dat je niet een integraal onderdeel bent van een, noem dat voor mij een paar scheppingsgegeven, als we het zo noemen, maar van al het bestaande. Uh, dat is een fatale uh, opvatting geweest. Die ertoe heeft geleid dat we inderdaad een ramp voor al het andere zijn geworden. En voor onszelf. <laughs> en voor onszelf, ja. Um... Ja, Dat is in het bewustzijn van de mensen aan het veranderen... maar nog niet in onze gedragingen. Daar leiden we natuurlijk ook onder. We, dat, we, dat we nu wel veel beter zien wat we met z'n allen aan het aanrichten zijn. Maar dat het allemaal zo'n vreselijke omvang heeft genomen... dat we ons machteloos voelen om dat te redresseren... wat we als rampzalig ervaren. En vroeger wisten we dat niet. Dat is natuurlijk een van de dingen, die, die televisie... waar dagelijks alles van de hele wereld binnenkomt. En je dus een beeld krijgt van wat wij... met al onze gezamenlijke dagelijkse levens wat wij ten opzichte van elkaar en andere aanrichten... en andere de dingen van die schepping, Dat weten we wel, maar de middelen om er iets aan te doen... Die zijn in hoge mate achtergebleven bij uh, de snelheid... waarmee ons bewustzijn geroeid is op dit punt. Dat geeft een frustrerend gevoel. Ook een gevoel van hopeloosheid, machteloosheid, van... Als je dat allemaal met elkaar combineert, dat, dat, dat, die, uh, dat die processen zo uit de hand zijn gelopen dat we ze nu zien. Dat we ze nu zien, en, maar tegelijkertijd ons in een situatie van verlegenheid brengen van, mijn God, wat moeten we er nou mee? En uh, dan een overheid die tegelijkertijd niet in staat is om het primaire beroep dat mensen op een overheid doen. Om dat te honoreren. En het primaire beroep is nog niet. Um, ja, weet ik wat, de verdeling van de inkomens of zo. Dat, is, dat kan bij een bepaalde opvatting kan dat een taak van de overheid zijn. In mijn opvatting is het dat voor een groot gedeelte wel. Heeft daar een verantwoordelijkheid, maar dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Maar wel uh, veiligheid. Veiligheid. En, en uh, een situatie waarin een overheid, als, als iemand zegt ik, eh, ik word bestolen, ja zegt de politie maar ik kan er niks aan doen is eh, rampzalig voor het gevoel dat iemand in een gemeenschap leeft waar hij niet meer in gelooft dan dat is een de, de, de veiligheid is een, een primaire opdracht voor de overheid om, en, en dat is iets waar aan dagelijks voor de mensen zichtbaar wordt dat daarin in gebreken wordt gebleven. Gewoon letterlijk in, in, in de dienstverlening. Wat, wat te weinig gebeurt is dat over essentiële vraagstukken van onmacht... tegenover processen waarvan je ziet dat ze schade toebrengen... in toenemende mate aan ons allemaal... En aan de gemeenschap en aan andere dingen van deze aarde. Andere waarden, dieren of... of dat uh, de, de erkenning van de onmacht... De plicht om daar uh, instrumenten voor te verzinnen... Vraagt om een soort bezinning, om een soort reflectie... Om een uh, wapens neerleggen even allemaal. Uh, maar de dagelijkse strijd gaat door in dat gevecht, uh, in die ruimte. En het is zo dat uh, heel vaak ministers die aantreden... vanaf het moment, ze hebben, ze hebben deelgenomen aan een verkiezingscampagne... ze hebben in een partij, daar wordt nog eens nagedacht soms over dat soort dingen. En ze komen op hun post. En op dat moment is het struggle for life, voor, voor politiek leven. Strijd voor het politieke bestaan is begonnen en alleen al het departement beheren... zorgen dat die, die dagelijkse machine doorloopt... en dat je de problemen van de dag politiek kunt mannen. Daar gaat alle energie in zitten. Het is heel eh, tragisch, maar dat is eh, voor een groot gedeelte is dat het beeld. En, ja, en een, een kabinetsvergadering gaat dan dus daarover. En dat kun je op zichzelf uh, ja, ik begrijp dat wel. Dat, ik heb het zelf ook meegemaakt. Maar uh, de fundamentele discussie... waar je inderdaad uh, maatschappijbetrokkenheid, filosofie... Uh, ik weet wat niet, voor nodig hebt... om te komen tot uh, een, paar, uh, uh, ja, een paar fundamentele aanpakken... om het zo'n vervelend woord te gebruiken... Daar is de tijd niet voor. Daar vindt men ook de ruimte niet voor. Misschien is men ook wel bang dat, uh, dat je dan moet vaststellen... dat je er niet uitkomt. En dan is het nog veel erger. Uh, ik heb ik, heb, in de, in, nou heb ik in een heel raar kabinet gezeten. Wat eigenlijk nooit had mogen ontstaan. En, uh, maar in die anderhalf jaar dat ik daar gezeten heb... is het nooit gebeurd dat je echt bij elkaar gezet met de vraag... wat moeten we met de maatschappij nou doen? Uh, dat is dus crisis, dat is tegenstelling. Uh, moeten we de mensen... Bijvoorbeeld een vraag die je zou kunnen stellen... die al iets verder gaat dan... die nog lang niet over de echte problemen gaat. Maar nu het slecht gaat met de mensen, moeten we... nu er minder brood is, moeten we misschien wat meer aan het spelen doen. Bijvoorbeeld die vraag. Een keuze om bijvoorbeeld meer... Uh, mogelijkheden te scheppen om het leven op een andere manier dan wat aangenamer te maken... als het niet via de dik belegde boterham kan, of zo. Hè, dat is een... een... Ja. Uh, dan zou je met, uh... dan zou je daar eens een keer over moeten praten. Over zijn. Dan zullen we misschien een begroting maken dat gebaseerd is op die grondgedachte. Ik zeg nog niet dat dit per se moet, dat dit juist juiste, het... Maar zo denken. We zijn met z'n allen, dat betekent dus... Dat we nu accenten gaan leggen daar op die en die begrotingen, dat betekent dat, uh, dat, dat we wat veel minder geld daar en daar aan moeten doen. Zo, dat. Dat is een. Uh... Aan de lopende band dagelijks presenteren zich de facto-problemen die ter plekke een antwoord vragen. En die in geen van uh, in dat antwoord uh, ligt geen van allen de. Uh, bevrijding uit dat grote probleem besloten. Integendeel, het grote probleem wordt erger. Was het leuk, de jeugd? Ja. Ja, ik denk. Uh, ik, ik denk uh, met eigenlijk alleen maar. Uh, aardige gevoelens terug aan de jeugd. Maar het is een merkwaardige uh, periode geweest. Omdat. Ik ben in 31 geboren. En. Uh, in een tijd. dat. Uh, het sociale milieu waarin mijn ouders leefden. Dat was uh, een beetje katholieke, heel katholieke uh, provinciale patricius, zeg maar. Dat, dat, um, dat werd uh, sterk gedomineerd door uh, het katholicisme. En het katholicisme was op dat moment, denk ik, op zijn trutterst ongeveer in die, in die laatste tien jaar voor. Heel benauwd. Heel, heel, heel, heel benauwd in alles. In zijn, in zijn moraal, in zijn dictaten. En, en, en. Nou, uh, het was in Breda. In een gezin wat. Ik was de, de tweede, en in totaal zijn er acht kinderen gekomen. Eén broer heb ik en zes zusjes. En ik ging daar naar de dorpsschool in Grinneke. En toen kwam die oorlog. En dat is, die is op een heel raar moment gekomen. Dat je, toen was ik negen jaar oud toen hij uitbrak. En het was, ik was uh, dertien toen hij over was. Hij heeft in, in Brabant heeft hij vier jaar geduurd. We hebben er veel van meegemaakt... Uh, 40 moeten vluchten. Twee keer het huis ongeveer een puin. Uh, bevrijd door de Polen. Uh, je bent dan op een leeftijd dat je... Aan het eind van de oorlog ben je in het begin van je puberteit. Heel essentieel is dat je... Uh, op die leeftijd... veel meer ziet. Je ziet alles. Je hoort alles. En je begrijpt veel meer dan de oudere mensen denken... Maar het kind bestond, als, het waar, als persoon bestond het kind niet echt. Uh, dus je kon aan niks deelnemen. Dus het was ook gangbaar om te denken dat een kind veel minder zag... veel minder hoorde en veel minder begreep. Dat heeft een, uh, heeft een effect op mij gehad dat, het, uh, dat ik voortdurend denk... dat dat een van de dingen is die, die, die doorwerken je houding verder in het leven... is dat je het grootste drama dat je als gemeenschaps Dier kunt meemaken, is oorlog. Ik denk dat je als individu het grootste drama is... Uh, dat je een kind naar het graaf moet brengen. En dat als gemeenschapslid het grootste drama is oorlog. Dat maak je dus mee in die situatie... dat je te, te groot voor servet bent en te klein voor tafelaken. En dat je met alles wat je ziet, dat je daar geen, niks mee kunt doen. Geen positie kunt innemen. Je weet. De vraag of je... Ik heb er wel eens over gesproken in een, in een redenvoering die altijd blijft hangen is... of je goed of fout geweest zou zijn. Of je doorgeslagen zou hebben als je gemarteld was. Of je joden geholpen zou hebben. Of je, zou je een lafbek geweest zijn of een held? Of, een, of dat wat de meeste Nederlanders waren, langs de kant staan... en kijken uh, hoe, dat, hoe we er zo veilig mogelijk tussen uitkomen. Wie zou je geweest zijn? over jezelf blijven hangen. Toen ben ik naar... Uh, uh, in, in de oorlog ben ik... Omdat die dorpsschool... die sloot niet aan... Uh, op uh, het, het gymnasium... waar kinderen uit mijn milieu... jongens uit mijn milieu... uit dat milieu... die gingen, als het even kon... naar een van de juzuite uh, scholen. Er waren er drie grote in Nederland. En een daarvan was een internaat. Dat was het Canisius College in Nijmegen. En uh, dat was een hele goede school, maar daar moest je toelatingsexamen voor doen. En daar leidde die dorpsschool niet voor op. Dus ik ben toen eerst in de oorlog nog twee jaar naar het sint nicolaas Instituut in Oost gegaan. Uh, toen heb ik daar eindexamen gedaan en was nog in de toelatingsexamen gedaan. Uh, voor dat Kinesius College... En toen, ben ik, toen was het vakantie en toen is Breda bevrijd. En toen heb ik een jaar lang gemist. Toen ben ik naar Engeland gegaan met kinderuitzendingen. En toen ben ik in uh, 45, uh, september 1945... ben ik voor zes jaar naar het Cunicius College gegaan. En heb daar op een kostschool gezeten. En dat, uh, dat was heel bizar, want... Uh, uh, na de oorlog was er een houding van verdringen van de oorlog. Net doen alsof... kijken of we dat niet konden wegwerken. Dus was, je had de situatie van een reizend Nederland. Maar men bleef praten over vooroorlogse situaties. Of vooroorlogse sigaren en vooroorlogse... Uh, weet ik wat, uh, alle mogelijke dingen. Uh, en... Uh, dus die eerste periode... was een soort voortzetting... van de maatschappelijke opvattingen die geheerst hadden in 1939. Je maakte als het ware een brug van 1939 naar 1945. Dus ik heb nog een hele, uh, ja, als je, als, je, als je het wil noemen... een vooroorlogse houding in mijn naoorlogse uh, opvoeding gehad. Jezusuiten waren op zichzelf vreselijk goede pedagogen... School was ontzettend goed. Uh, en je zit daar met 350 internen. Dat trek je nou zes jaar lang met elkaar op. Er was een geweldige uh, prestatiedrift. Daarin werd je opgevoed. Het idee dat je zou blijven zitten, bijvoorbeeld, was uh, bijna onverdraaglijk. De schande daarvan. Godzijdank is dat. Uh, is dat nu weg? Maar dat was toen... Het is misschien wel te veel weg, hoor, dat weet ik niet. Maar in ieder geval was dat... leefde je toen onder een vreselijke druk daar. Uh, ja, verder... Uh, Jezuiten probeerden altijd om... Uh, van die uh, sociale klasse die daar op zijn internaat zat... om daar weer naar hun oordeel de mensen te halen... die naar de zelf Jezuit moesten worden. Dus je had ook nog het permanente... Vraag die lachter of je wel een roeping had. Of je priester moest worden. En ik was op zichzelf. Euh, aan de ene kant euh, zeer gelovig. Aan de andere kant waren er vragen. Die, waar ik nooit een bevredigend antwoord op kreeg. En op een of andere manier moet dat doorgewerkt hebben. Want toen ik. Euh, ik was nog geen jaar weg. Ik ging in dienst nadat ik eindexamen had gedaan. In 51. En ben toen. Zoals men dat toen noemde, van het geloof gevallen. Met een donderende klam. <laughs> wat weer enorme sociale consequenties ook had in dat milieu van mijn ouders. Op uh, zich hadden we een ontzettend aardig gezin. Maar ik was daar voor een groot gedeelte altijd weg geweest. Omdat ik was acht jaar in totaal ben ik op, op Kosovo geweest. Eerst daar, uh, op die lagere school, die laatste twee jaar. En toen zes jaar op het gymnasium. En ik ben dus veel weg geweest. Toen kwam alleen de vakanties. Uh, het, was het, was nog, het was rigide, ja. Het was een rigide, toch denk ik absoluut niet met nare gevoelens terug uit, uh, aan, aan die kostschooltijd. Ik heb later wel gemerkt dat ik het zelf toch heel erg gevonden hebben. Om uh, iedere keer weer naar kostschool te gaan... Want ik had dus een soort vast patroon, de laatste week van de grote vakantie... of de laatste dagen van de kerstvakantie, als ik dan thuis was... dan kreeg ik altijd buikpijn en dan ging ik drie boeken per dag lezen... en dan zei ik geen woord meer. En later pas heb ik voor mezelf vastgesteld dat dat geweest moet zijn... omdat ik, zoveel, omdat ik het zo verdrietig vond dat ik naar kostschool moest. Maar op dat moment zelf was ik me dat niet bewust. kostschool was een realiteit die... Pja, hoorde bij je kind zijn. Dus ik had alsmaar niet het gevoel... het is onrechtvaardig dat ik naar kostschool moet... en uh, ik wil daar niet zitten en zo. Dat niet. Ik heb er ook goede herinneringen aan. Maar er moet wel iets met me gebeurd zijn. Anders had ik dan nooit die buikpijn aan. <laughs> ja... Ik, vond, ik, ik heb bijvoorbeeld helemaal niet van die zes jaar het gevoel... Van dat ik in een dubbelhartig milieu heb geleefd. En het was een strenge orde binnen welke je jezelf liet opvoeden of opgevoed werd. dan eh, nou moet je ook nog bedenken dat het leerprogramma van die tijd... was, ja, als ik daar aan terugdenk, als ik dat vergelijk met nu. Dus als je bedenkt dat je als Gymnasium Beta... Dat je je had dus Latijn en Grieks, Frans, Duits, Engels, Nederlands, geschiedenis. Uh, dan uh, algebra, uh, vlakke meetkunde, goniometrie, uh, analytische meetkunde... Uh, scheikunde, natuurkunde uh, en biologie. En al die vakken, daar deed je allemaal examen in. Daar werd, werd gewerkt. Uh, het was, per dag was er drie uur in totaal verplicht studie. En dan had je ook nog vrije studiemogelijkheden erbij... voor zover je niet klaar kon komen. En drie uur per dag was het. En uh, dus, dus Het was een enorme prestatiedruk. Hè? Er werden ook hele goede resultaten gehaald op die school. Dus... Uh, en daarnaast, daarnaast had je een, uh, het leven op die koeren. De kleine koer voor de eerste twee jaar, de middelkoer voor de volgende twee jaar... en de grote koer voor de laatste twee jaar, waar je dan ook het eindexamen deed. En naarmate je van koer veranderde, werden er grotere vrijheden toegestaan. Maar die bleven uiteindelijk allemaal zeer gelimiteerd. Toch? Maar ik heb niet zo'n... Uh herinnering aan straf. Dat dat... Je werd wel gestraft in de klas, bijvoorbeeld. Hè? Dat je extra werk kreeg of zo, als je bepaalde dingen niet gedaan had. Um, maar ik heb één keer... toen had ik uh, tijdens de gymnastiek les... En toen hadden we gehonkbald. Dat is, uh, zo heette het. Gehonkbald en ik had... met uh, vuur van... toen had ik geroepen lul. En ik, ik wist het niet eens. Aan de langste kant stond ik en ik riep naar iemand moest binnenkomen en ik, ik riep dat. En toen richt ik om misschien was om twee uur naar de klas toe. En toen zei, toen stond daar de, de rector van het rector van het gymnasium stond er. En die zei ik meer, meer. En toen werd ik in een leeg klas met hem. Toen zei hij, luister eens hier. Je hebt, eh, er is iets heel ergs gebeurd. Kun je het je herinneren vanmorgen bij de gymnastiekles? En ik wist het absoluut niet. Hij zei, ik heb gehoord van de, eh, van de gymnastiekleraar dat je lul geroepen. En dat is heel ernstig. Nou zijn, er, zijn er drie mogelijkheden. Of we schrijven dit aan je ouders... Of uh, je blijft met kerstmis een dag langer hier... en gaat een dag later naar, naar, naar huis toe. Of je krijgt nu twintig slagen voor je, voor je broek. En omdat je net ziek geweest bent vorige week... zal ik het met de hand doen. En toen dacht ik, nou, toen moest ik snel beslissen... een <laughs> van de moeilijkste beslissingen uit mijn leven... En toen dacht ik ja, het, het, het, ik vond dat schrijven, vond ik, ik weet niet, ik vond dat zoiets belachelijks. dat ik dat niet koos. Nou, toen ging het via de afval, een dag later naar huis en zeg ik nou, geen me maar een, een pak van mijn broek dan. En toen deed hij dat, toen moest ik krom gaan staan. En toen gaf hij me twintig en ik dacht ja, het pak van mijn broek, kunnen, en, en, twintig slagen gewoon met de hand. Maar die man die sloeg hard en de eerste. Uh, 13 uh, kon ik, hij sloeg precies iedere keer op dezelfde plek. Hè? <laughs> en de eerste 13, oh, nee, ik dacht, Maar toen, die laatste, die voelde ik hard. Onze opvoeding beter gehad dan de kinderen nu. Dat is ook weer ontzettend lastig. Want eh, wij hebben in ieder geval zijn wij grootgebracht met een veel optimistischer maatschappijbeeld. Ook een helderder maatschappijbeeld. De maatschappij was gestructureerder, die duidelijk zien, eh, veel duidelijker zien wat de mogelijkheden waren. Dat werd voor een deel door het milieu bepaald. Maar er was ook een mogelijkheid nog wel om van het ene milieu in het andere te komen. Maar de wegen waar je koos, een beroep... Of, uh, uh, en het, deed zich, het leven deed zich, althans ogenschijnlijk, helder aan je voor. De weg die je moest gaan bewandelen, die voor je lag. Nou, dat is nu op de ogenblik bij kinderen een ontzettend grote puinhoop. En dat merk je gewoon. Ik werk aan de gesprekken van de, vrienden van mijn, de vriendinnen van mijn dochters grote... Ja, ze, natuurlijk, ze gaan niet studeren... Ze gaan, en, en ze hopen... Dat, maar ze weten... Ze heel weinig helder beeld... Eh, van, van hoe hun toekomst zal zijn. Um, het was ook... Uh, er was een veel grotere sociale controle. In die zin was dat, dat misschien ook makkelijker. En het kindsbeeld was anders. Hedde, de uitvinding van het kind is pas daarna gekomen. De uitvinding van het kind als een persoon... die niet alleen maar een wezen is dat klaargestoomd moet worden... voor de volwassenheid en dan het volle leven ingaat. Daar hadden we ook allemaal termen voor. Nee, het kind is ook al iemand met rechten en plichten lang daarvoor. Dus dat zou je de ontdekking van het kind kunnen noemen... als een, gewoon als een mens met rechten en plichten enzovoort. Dus, uh, het, het, het, kijk, of het aardig was of niet... de realiteit was dat je als kind eigenlijk nog een mens in wording was... en je werd, wat dat betreft, door iedereen uh, dezelfde manier behandeld. Namelijk, jij moet leren. Jij moet zorgen dat je straks kunt bestaan. Ik denk dus dat vanuit dat... Uh, veel eenvoudiger beeld over de maatschappij en over het kind, dat uh, in die zin wij het uh, gemakkelijker hadden. Dat, uh, we waren materiaal. Toen na de oorlog, is langzamerhand, is die, is die oorlog toch gaan doorwerken. Hè? Men deed aanvankelijk wel alsof die niet bestaan had, maar dan krijg je die. Dan krijg je dat begon in de, uh, de filosofie, het existentialisme er kwam. Uh, de, in de literatuur kreeg je de 50, je kreeg de Cobra-groep. Uh, het waren allemaal tekenen van uh, dat er wel degelijk een groot drama had plaatsgevonden... wat een scheidslijn was, waardoor nieuwe tijden daarna komen. En het laatste wat, wat veranderde, was de politiek. Mijn stelling is nog altijd dat in, in 66, D66, Nieuw-Links enzovoorts... dat was eigenlijk de politieke verwerking van het feit dat er een oorlog geweest was. Uh, nou, uh, wat wij in die periode, wat er toen gebeurd is, en, en daar zijn de volwassenen van nu, hebben daar alle verantwoordelijkheid voor. Is dat we toen, toen is dat die grote moloch van het, het industriële potentieel en de markt, de markt is ontdekt. En daar speelden kinderen in toenemende mate een hoofdrol. En toen hebben wij. Uh, een soort emancipatie van het kind... is vooral de economische impuls daarin zo ontzettend belangrijk worden. Dus een kind werd ook een economische grootheid. Die uitgaf, die spendeerde, die ook aangesproken werd... en nog steeds wordt in toenemende mate. We hebben, denk ik, bij kinderen de verwachting gewekt... en die, ik praat nu over hoe de situatie was twintig uh, jaar geleden... de verwachting gewekt dat kinderen sneller zouden integreren in de volwassenenmaatschappij. Die hebben we niet waargemaakt. Die uh, kinderen, we hebben daar de middelen niet bij kunnen vinden. De structurele middelen om kinderen inderdaad ook sneller te integreren, los van de vraag of dat nou een goed in zichzelf is dat kinderen snel integreren in een volwassenenmaatschappij, daar kun je over twisten. Maar het was een die illusie hebben we wel uh, kinderen gegeven en niet. En we geven ze ze nog steeds, maar we maken het niet waar. We kunnen het niet waar maken. Met werk niet, met heldere toekomstmogelijkheden niet. Uh, met wonen niet. Uh, dus ik denk dat dat een van de redenen is... waarom er onder kinderen op dit moment... een veel grotere subcultuurgeest is dan vroeger. Kinderen blijven ontwikkelen, eigen... Dat was eigenlijk in, in, in mijn tijd, toen ik zo oud was, helemaal niet zo... Van dat je je eigen groep had, je was disco of je was uh, punk of je was dat met de muziek die erbij hoort, met een soort manier van uh, de kleren die erbij horen. Bij, uh... Ik denk dat dat het antwoord is van de jongeren op uh, die, dat gat wat er zit tussen de pretentie dat je sneller integreert in de volwassen maatschappij en de onmogelijkheid om dat te realiseren. En die subculturen hebben natuurlijk ook weer een doorwerking in het maatschappelijk gedrag. En daar wordt af en toe een rekening van neergelegd uh, uh, bij ons. Dus ja, je kunt niet zeggen hadden wij het beter of. of, of uh, het was denk ik helderder. Het was optimistischer. Het... Uh... Het idee dat je geen kinderen uh, neemt. daar heb ik me nooit erg in kunnen vinden of kunnen begrijpen. Het is, op het ogenblik hoor je het merkwaardigerwijs. hoor je het minder dan een jaar of vijftien geleden. toen gezegd werd. Uh, het wordt zo vreselijk met de wereld. dat. Uh, het, is eigenlijk, het is niet verantwoord om een kind op de buurt te ja, heb... Ik, dat is heel ouderwets, denk ik. ik druk het wel eens zo uit dat kinderen... Die neem je niet, maar kinderen krijg je. En daar zit natuurlijk... Aan dat krijgen zitten wel een paar beslissingen aan te grondslag. Maar ik bedoel daarmee dat hele... De geplande... Dat, dat uh, heeft mij nooit... Nooit voor, voor mijn particuliere leven... Nooit vreselijk aan de De gedachte dat, uh, dat je een, geen kind verwekt omdat de wereld... Uh, ...zo slecht is en hopeloos. Die gedachte maakt de wereld vanaf dat moment nog iets hopelozer en nog iets slechter. Dat moet je niet doen. Vind ik. Maar je kunt het kind niet aandoen. Nee. Je kunt net zo goed zeggen, je kunt iemand niet aandoen om niet geboren te worden. Maar... <laughs> om een voorbeeld te geven, uh, bij die keuzepakketten... daar uh, uh, blijkt nu dat uh, 16% van de kinderen kiest geschiedenis in het vak. Dat betekent dat straks een zevende van de mensen die met een groot woord... de leiding aan de maatschappij geven, nog weten waar ze vandaan komen. En uh, dat is... Dat is slecht. Wie zijn geschiedenis niet kent... kent voor een deel zichzelf niet. In die, in die formule dat je wie je bent is, is je optelsom van het verleden... plus een vermoeden van de toekomst. En de geschiedenis is essentieel voor de vorming. En wordt in toenemende mate essentieel... naarmate je die individualiseringsverschijnselen ziet... die mensen steeds meer op zichzelf terugwerpen. Dus je krijgt die verkorreling in die maatschappij. En dan moet je juist gaan zoeken naar dingen... Die, die mensen weer een samenhang geven. Dat is bijvoorbeeld het kennen van je geschiedenis. Dat kan ook kunst zijn. En er dus ligt een veel grotere rol... zou er uh, moeten worden uh, ontworpen voor de kunst, voor geschiedenis... om uh, mensen het gevoel te houden dat ze in een samenleving leven. Want kunst... Wat kunst uiteindelijk doet is laten zien dat je eh, door een bepaalde... gedeelde ontroering je niet alleen bent. wezen van een, naar mijn gevoel, een van de wezenstrekken van kunst... is dat het het moment is dat je een, een essentieel gevoel, wat je kunt hebben... Uh, doordat iemand anders het opgeschreven heeft of getekend of op muziek gezet. Uh, en dat betekent een herkenning van jezelf. Dat je, dat is dat je, kunst deelt iets mee over jezelf. En op dat moment, dat de kunst, dat, dan is het alvast de kunstenaar, degene waarmee je niet alleen bent, maar als nou nog uh, iemand anders, je vriend, ook nog diezelfde zal dan weet je dat, dat er iets gemeenschappelijks is. Dus Hans van Mierlo in een aflevering van Tony van Verre ontmoet... een bijdrage van de VARA. Het bijzondere aan dat programma was dat de vragen die Tony stelde... eruit gemonteerd zijn, waardoor het als het ware... één lange monoloog van de gast wordt. Hans van Mierlo werd geboren op 18 augustus 1931. Hij overleed in maart 2010 op 78-jarige leeftijd. Dit waren de eerste twee afleveringen van een achtdelige serie met Van Mierlo. Voor de overige delen van Tony van Verre ontmoet Hans Van Mierlo... kunt u binnenkort terecht op www.woord.nl. U vindt daar dan ook de serie Je Toegenegen Frederiek... waarvan we een deel in ons eerste uur hebben uitgezonden. U hoort er volgende week in ieder geval veel meer over. Heeft u vragen of opmerkingen over VPRO's Woord hier op Radio 1? Mail dan naar woord.vpiro.nl. Dus woord.vpiro.nl. Of u schrijft naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. Als u misschien iets opnieuw wilt beluisteren... dat kan via de links op onze Facebookpagina. Dat is facebookcom word.nl. U hoeft zelf geen account te hebben daar. Het is gewoon een openbare pagina. Facebook.com slash woord.nl. Via diezelfde pagina kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En u kunt ook de podcast beluisteren. Dat gaat via www.vpiro.nl slash woord onderstreepje podcast. We hebben nog een uur voor de boeg. En dan barst ook voor woord het weekend los. Straks tussen zes en zeven dus. Of eigenlijk zo meteen kan ik beter zeggen. Een aflevering van Verre Verwanten vanuit het Museum De Gevangenpoort in Den Haag. Een gevangenis waarin onder meer Cornelis de Wit opgesloten heeft gezeten en gemarteld werd. Tot zo! Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws het laatste uur woord.